Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote bosbrand in Canada is de helft van het toeristenstadje Jasper inmiddels afgebrand. De premier van Alberta, waar de provincie waar dat stadje in ligt, vertelt hoe hard het nieuws aankomt. There is no denying that this is the worst nightmare for any community. The to the residents of Jasper and those displaced far from home looking at the images of your town on TV and online. The feelings of loss and fear and loneliness must be overwhelming. But you are not alone. Al Albertans are with you. Duizenden toeristen en bewoners moesten geëvacueerd worden onder wie zo'n 300 Nederlanders. In Brussel zijn vannacht twee jongens van 19 omgekomen die op een bovenleidingpaal van het spoor waren geklommen. Eén van hen werd geëlektrocuteerd. Hoe het andere slachtoffer is omgekomen is nog niet duidelijk. Hij werd mogelijk ook geëlektrocuteerd of werd meegesleurd door het andere slachtoffer. De jongens klommen via een muurtje op de bovenleiding. Nabestaanden denken dat het ongeluk te voorkomen was geweest als het spoor beter beveiligd zou zijn. Maar de Belgische spoorbeheerder zegt dat mensen niet op het spoor moeten klimmen. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Hier staat een betonnen Afsluiting. Er staat ook een ijzeren hekje. Dat zou in principe afdoende moeten zijn. Uh, dit gezegd zijnde willen we wel bekijken of dat er hier nog extra maatregelen kunnen genomen worden. In Mexico is een baby dino gestolen. Niet zomaar één, maar een robot die onderdeel was van een Jurassic Park show. Voor de kenners, het is een namaak pterosaurier. Nadat externe medewerkers op de locatie van de show hadden gewerkt, was de replica opeens verdwenen. De politie zoekt mogelijke getuigen van de diefstal en pluist de camerabeelden uit. De rood-grijze zou zo'n 100.000 euro waard zijn. Go Ahead Eagles heeft in de eigen Adelaarshorst met 0-0 gelijk gespeeld tegen het Noorse SK Brann in de voorrondes van de Conference League. Het was voor het eerst in 60 jaar dat ze in Deventer weer Europees voetbal speelden. De return in Noorwegen is op 1 augustus. Het weer nog veel wolken. Het is rond de 21 graden. Vannacht een bui en misschien ook wat onweer. Morgen begint de dag nat, maar dan klaart het op en dan is het zo'n 22 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse Wegen is de avondspits bijna voorbij. Kleine 10 minuten vertraging nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Bad 2 Twee kilometer file daardoor bergingswerkzaamheden, is dus één rijstrook dicht. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij knooppunt Bad Hoeverdorp, 9 Negen kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 vanuit knooppunt De Nieuwmeer naar knooppunt Watergaasmeer Voor knooppunt Koenplein nog 6 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoudt.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 I'm your kryptonite and tonight You're gonna cross that line Send a single whisper in your ear It's just so simple, you don't have to fear Oh my dear, follow the puppeteer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 Van die uh, lucky bastards die dat dan weer mogen, mogen, <laughs> uh, mogen laten horen in een hele mooie jas. Ja. mooie jas en een mooie uitvoering. Ja. Maar uh, jij hebt toch plannen voor uh, niet een EP, maar een heel album, geloof ik, toch? Klopt, ja. Er ligt ja. gewoon een... Uh, album is klaar. Ja. Dus, uh, uh... Waaraan moet een album voldoen? Oeh. Uh, Leuke vraag. Ik denk dat... Het... Sweren maken, partijen Ja, klopt. Ja, ja, dus, ja, ja. ja, ja. Hij overvalt me. Nee. Ja? Ik denk dat waar een waaraan, uh, album moet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 <laughs> Wisselend. Ja. Ja, nee, goh, ik heb wel echt huilend in de studio gestaan met, ja? met alle nummers inzingen. Ja, ja, echt. Ja.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 En elke keer als ik het dus zelf ook luister, dan dat heb ik bijna nooit, want ik vind het eigenlijk echt niet heel erg leuk om mijn nummer, eigen nummer duizend keer te luisteren. Maar als ik die luister, elke keer denk ik dan weer van holy shit. Holy shit, dit is zo vet. Ja? Sowieso, ja, dat sowieso. Het is zo vet. Maar ook het pakt me gewoon steeds. Ja. ja heel en dat, bijzonder. En dat is een nummer wat wij nog niet hebben gehoord? Maar. Nee, maar my mind komt wel close hoor. Ja? Ja, dat is wel, het zit wel in dat straatje. Die hebben we mm. in één teken. Opgenomen, maar, ook. Ja, die hebben we ook in één teken. One teken? Ja. ja.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 Let's yeah. yeah.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 er moet natuurlijk ook iets van een soort van podcast-videocast worden gemaakt. Dus, dus ja, er, er komt nog wat uh, gesproken materiaal in. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, Moving Slowly. talk, but we sing nothing, higher pacing up the volume. Turn my head to the sky, I I belong to a different sequence. Bodies moving in slow motion. Eyes close it's like we're floating in. Can't help it, put my hand's in the air. Reaching for a secret planet I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 Cause the game ain't funny, honey Changing directions, turn up to do nothing, nothing I'm done running Won't be running for myself no more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 For personal gain. Why'd you leave me? Why couldn't you stay where you are? The thought out precision made for awkward positions.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 Ja. Oh ja, we gaan 6 september namelijk het complete album uitbrengen. Waar ook dus deze single op staat. Dit ja. is de aller, allerlaatste single voor de albumrelease. Ja. En die release gaan we ook grootschieren in de flux. De, op 6 september in Zandam. Ja. Iedereen langs, sowieso. <laughs> ja, uh, dat, uh, het album gaat de Heartbreak Show heten. Want ze zijn lekker dramatisch.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 truly better than you. I don't wanna be no mine now For letting you down But you never go to heaven If you let me drown It is alright I'll find body in the cold Mine all my fault What are you gonna believe? I gonna be me Then you say I don't need somebody like you to be me Then you say But down, pull me down On me down On my knees and your caricatures So I wanna be like I wanna be rich I wanna be famous I wanna take pride From the ones I love Gonna be sick Don't be crazy, I wanna get back to the ones I had before I wanna break loose, I'm better in sickness I keep on thinking that I'm better than you Don't wanna make all your dreams come true Cause I'm rich and famous thinking that I'm truly better than you yeah.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 But it's the truth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 Force the air out of our lungs So how can we breathe if we deny the only truth? Close to the earth, I breathe the air and the grass of the man.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 Deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van juli is voorbij. Over één maand is er wederom weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie. Dan met Liset, Aviva en een speciale gast die meepresenteert. Namens de burgemeester van, uh, van Zandvoort, David Molenburg. Dat is een uh, muziekliefhebber en die doet dan ook uh, braaf mee. Uh, Dit is Dueland the met they the Tot ceiling. volgende week dag. we